Goedemiddag en welkom terug bij deze aparte matchbox... met alleen maar Nederlandstalig product. Jawel. <laughs> en de komende twee, worden, de, de komende twee nummers die worden door Willem persoonlijk aangekondigd. Spreekt u maar. Dank u wel. Het zijn twee nummers die uh, iedereen met kinderen, zeker uw kleinkinderen... heeft uh, ontzettend zal aanspreken. Uh, mij wel in ieder geval. De eerste nummer is uh, Een Lied Alleen voor Kinderen van Dimitri van Toren. En de tweede, De Glimlach van een Kind van Willy Alberti. Ah... Prachtige nummers. Kinderen en kleinkinderen. Toch? Zo, zo is dat. Jawel. Het mooiste wat er is. Goed zo. <laughs> Dit is een niet alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt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 Over een stad die oud op was, met een muziektent op de markt En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park. <middels> Stel je voor, je kon er spelen Op de straten, op het plein Ongestoord kon je er hinkelen, De stad zou helemaal van jou zijn Hoor je kinderen tellen, je telt mee 9, 10 en je hoort naar al die jaren. Wie te weg is is gezien dit is een niet alleen voor kinderen. In het land van Koning wel Morgen zullen ze niet meer spelen. Een staatsvogelpreid er klaar. Niet voor kleine zierige vogels die als kinderen zijn vermomd. Bierblauw als men heeft kort geknipt, hun gezang is half gestoomd.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 wordt wel echt een oude heer, maar voor je denkt, hoe moet dat nou, pakt ze je hart. Leave the blue. Glimlach van een kind van Willy Alberti. En we wat, hadden wat als eerste ook alweer... Oh ja, Dimitri van Toren. Een lied Alleen voor Kinderen. Voor kinderen. En uh, de volgende twee die, uh, komen ook uit jouw koken. Net zoals het hele uh, programma. Ja. Wat uh, zijn de twee volgende? Het volgende is het nummer uh, van Wim Zonneveld. Het dorp. Ik denk dat het een van de meest populaire Nederlandstalige liedjes aller tijden Ja, in denk de top ik. 2000 staat hij ook altijd in de top 10. Oké, okay, nou, kan je nagaan dat wist ik niet. Maar het is, het is zo'n prachtig nummer. Dat, dat, dat blijft zo. Ja. En het nummer daarna is een enorme tranentrekker... Ja, dat is... van André Hazes, De Vlieger. Mm. Oké. Okay. Ja, jij hebt gekozen, hoor. Ja, ja, ik ja, ja. ja Kom Komen ze. Oké. Okay. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... een slagerij, Jeef van der Ven...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 Vlieger mij in zijn ene hand een vlieger in de. Hand. ik heb hier een brief voor mijn moeder. Je hoofd, je hoofd in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan het vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. I'm Dat was hem, De Vlieger, van André Hazes. En daarvoor hadden we natuurlijk het dorp van Wim Sonneveld. Uh, in, in het eerste uur hadden we trouwens uh, Robert Long... als zanger van Van Morgen Vlozen nog. Nu krijgen we weer Robert Long, alleen een compositie van hem. Ja, aangezien ik een, een behoorlijk uh, liefhebber ben van de muziek van Robert Long... leek het me aardig om een nummer van hem eens in een andere uitvoering te laten horen. En dat is het nummer Kalverliefde, in de uitvoering van Mama's Jasje...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 ik wil niet meer. Meer zijn. in de nacht op een landingsbaan het verre licht daar wordt een L al binnen gebracht de koffie is heet en bitter een stewardess lacht en dan klinkt hoor de laatste oproep voor de passagiers van de KL204 oh ik haat schiphol Want als ik god hopp... De snelweg Utrecht, Amsterdam, rij ik af bij Vinkerveer. Er zijn een stuk of wat clubs in Hilversum en dan ga ik dan maar heen. Ja? Dat waren ze, okay. um, Als ik God Was, de KL204 van Peter Koelewijn. En daarvoor hadden we Mama's jasje met Kalverliefde uit 1997. Een mooie uitvoering. Dacht, ik dacht het ik wel. Al. Dacht het wel, ja. ja. Nou waren het straks een tierjerker van, van André Hazes. En de volgende is, is ook een enorme tierjerker. Ook Dat in is, die klasse. In ja. diezelfde klasse. Ja, het ja. is uh, het nummer Rocky van Dom Mercedes. En de volgende is geschreven voor, uh, voor Hals. Uh, nou, ik, moet, ik moet zeggen, mijn schoonzoon die vindt het een prachtig nummer. Dus als ik dat nummer hoor, moet ik, moet ik ook altijd meteen aan hem denken. En het is Peter Blanken met uh, het, het is moeilijk bescheiden te blijven. Dank je, dank, dank je. Daar komen ze dus. Yo. Ik weet nog toen ik 18 was, kwam zij hier.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 Kijk in de spiegel, wat staat dat? daar? Dat staat een geldige vent. Het is moeilijk bescheiden. Op Peter Blonker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En dat is het ook. En, uh, daar hebben wij nogal last van. Uh, ja. ja, Ron, je hoeft niet te loggen. Daar hoor jij ook bij. Uh. Ja, ja, in het kader van, uh, van uh, Robert Long, zou ik zeggen, draaien we nog een keer het hey, nummer van Robert hey. Long. En dit is wel een nummer van ongekende schoonheid en ja. waarheid. En, en, de... en, uh, ja, en ook droevenis eigenlijk. En droevenis, ja. ja. Het is een hele pakkende, of niet pakkende, maar een treffende tekst. Ja. Het is het nummer Als de Zon Schijnt van Robert Long. En, en daarna een, een, ja, een droevig nummer. Ook weer. Ja, de droevige nummers zijn vaak de mooiste nummers. Dat ja. uh, is het nummer van Rita Hovink, Laat Me Alleen. Oké, okay. Robert en Rita. Ja, over de, de Peppies zijn ja, meestal geen, geen leuke Als de zon schijnt, lijkt de wereld stukken beter. Maar de rottigheid gaat onverminderd voort Want een moord blijft ook bij zonnig weer Een moord en ook onrecht en bedrog Wijken voor het zonlicht toch geen centimeter Ik heb de laatste tijd veel films Over de oorlog kunnen zien En het viel me op dat doen de zon ook scheen, over al die concentratiekampen. En dat bovendien ook de jodenster niet voor de zon verdween. Ik heb Hitler zien oreren met de zon op zijn gezicht. En soldaten zien marcheren in het felste zomerlicht. Ach, soldaten zijn maar mensen En die doen gewoon hun plicht En de rest doet als de zon schijnt Doopt gewoon zijn ogen dicht Als de zon schijnt Lijkt de wereld stukken fijn Maar de vuiligheid gaat onverminderd door En ook domheid komt bij prachtig weer vaak voor En hebzucht en verdriet Zijn helaas bij mooi weer niet belangrijk kleiner Toen op Hiroshima zomaar een atoombom werd gegooid, scheen de dag daarop weer doodgewoon de zon. Als in Rusland, in Siberië, de sneeuw een keer ontdooit, is er toch voor dissidenten geen pardon. In Vietnam scheen al die jaren toch de zon gewoon maar raak. Toen de rotzooi werd ontbladerd. Als een soort van volksvermaak. Maar we hadden daar tenslotte ook een mooie christentaak. En de zon die schijnt maar door. Al ligt het land nog altijd braak. Zon kan de wereld mooi en groot zijn maar het blijft een rotte plek in het heelal die geteisterd wordt door leugen en verval waar geluk wordt omgezet in de zoveelste raket dood gewoon omdat we blind en idioot zijn oorlogzuchtig en van elk gevoel ontbloot zijn. En dat blijft zo tot de laatste mensen dood zijn.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 De wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. Laat me al dit alleen met al mijn vriend Het is beter.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 en verloor. Begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Ja, ja. mooi nummer. Rita Hoving en Laat me alleen. En wat hadden we daarvoor ook alweer? Uh, als de zon schijnt. De zon. Van Robert Long volgende nummer is een nummer van uh, Dr. Anders P. Fantastisch. <laughs> ja. En het heeft een titel dat je denkt van hoe verzin je het? Ja, nou, het is niet te geloven. En hoe krijg je er ook nog een <laughs> melodie <middel> die bij? <laughs> Knolrapen, lof, schors, en prei. <laughs> ik, vind het, ik vind het echt <laughs> fantastisch. <laughs> <laughs> en daarna uh, een nummer van Doe Maar, sinds een dag of twee. Uh, ja, van Doe ja. <laughs> Oké, okay. komen okay. ze. Tans, moeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat hier Knolra en lof, schorseneren en prij. Op bladzijde 85 van onze bundel: Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolra en lof, schorseneren en prij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en lof, schorseneren en prij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren, knolraad en los, forse neer en prij. Buien en lagere temperaturen, knolraad en los, ze neer en prij. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraad en los, forse neer en prij. Weekbladenroddel en etenreclame, knolraad en los, ze neer en prij. Degeneratie en makelaardij, knolraad en los, forse neer en prij. Onze wereld wordt in moesten, nee. Chlorappen los, schorsen en, en Halleluja! Kalen de omzetten, stijgen de lasten. Chlorappen los, schorsen hier en, en preen. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knora en lof, schorseneren en vrij. Vuil en verval en terreur in de straten, knora en lof, en vrij. Op idioten en voetbalfanaten, knora en lof, en vrij. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knora en lof, schorseneren en vrij. Hoef ik zeker wel niets te vertellen. Glora, alos, schorsen en Duistere driften en afgoderij, Glora, los, schorsen heren, en Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Glora, los, schorsen, heren, de Overal zien wij ze groeien, de horden. Knolraad en en Mensen die steeds minder menselijk worden. Krol, los, en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken. Krol, los, en vrij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken. Krol, los, en vrij. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knolraap en los, en prij. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en los, en vrij. Nooit meer, nooit meer keert het getij. Knolraap en en En zet u dit er dan ook nog maar bij. Ja, je kan wel horen dat hij in een koor zingt. Briljant. Ja, het helpt wel. Ja. Hé, hey, de tijd is weer voorbij gevlogen, man. Als, ja. je, als je het naar je zin hebt, Precies. Het, is, het is niet te geloven. Maar nou, we hebben er nog twee. We hebben er nog twee, of misschien anderhalf, ik weet het niet. Ja. Uh, als eerste dan van druk werk je loog tegen mij. En uh, nou ja, de afsluiter is een trafassie met een de wasmachine. Ja, dat gaan we doen. Bedankt voor het luisteren. Oké, okay. en bedankt voor het samenstellen. Nou, dankjewel. Al okay. verder graag gedaan. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. Toen ik thuis kwam, was jou ouder voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lief, het slot was kapot. Zeg je kom.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 dat ik helemaal vol in de was zeg, denk je dat je man kan? Zes schat, je bent heel wat. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed, en je zei, ah, stop je uit de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet, en mix je mijn liefde liefde drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank, bekijk het bak. Alsof ik een kind was geloofd dat je dacht dat ik helemaal vol in de maat zes ga denk je dat je man kan de zes gaat, je bent heel wat van plan dan. je loog tegen mij alsof ik een kind was geloofd dat je dacht dat ik helemaal You bend tail what fun for fun fun for fun fun for fun fun fun Twee uur lang matchbox met als eerder gast Willem. Die heeft even twee uur lang tips aan ons doorgegeven. En dat was weer heel erg gezellig. En ook even een dankje aan Ron. Ron van der Roeven. de goed. Leuk dat je even kan buurten. De komende twee uur zijn voor Hans. En veel plezier met hem. En graag tot de volgende week. Doei.